een Klomp met het NOS-journaal. In Waalwijk woedt een grote brand in een lood. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt worden in een NL-alert gewaarschuwd... om ramen en deuren dicht te houden... en hun mechanische ventilatie thuis uit te zetten. De uitslaande brand veroorzaakt grote rookpluimen. In het leegstaande pand zat vroeger het Nederlandse Leder- en Schoenenmuseum. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Vanwege het stormachtige weer dat wordt verwacht tijdens de jaarwisseling zijn gisteravond al meerdere vreugdevuren aangestoken. Op de stranden van Duindorp en Scheveningen werden stapels met pellets in brand gestoken. En ook in Amsterdam, Wassenaar en Delft kwamen groepen mensen samen om naar het vuur te kijken. In het Friese Waadhoeken zijn de traditionele oudejaarsvuren helemaal geschrapt. De brandweer is bang dat er daardoor de harde wind een vonkenregen ontstaat waardoor op andere plekken brand kan ontstaan. De rechtbank in Servië heeft de ouders van een 13-jarige schoolschutter veroordeeld. Vorig jaar schoot de jongen op een school tien mensen dood. De ouders worden beschuldigd van het in gevaar brengen van de openbare veiligheid en het verwaarlozen van hun kind. De vader moet 14,5 jaar de cel in en de moeder drie jaar. En op het WK darts in Londen heeft Michael van Gerwen zich geplaatst voor de kwartfinales. Hij versloeg Jeffrey de Graaf met 4-2. Van Gerwen staat op nieuwjaarsdag tegenover de Engelsman Callan Ritz. En ook de Engelse Luke Lidler gaat door naar de kwartfinales. Tegen landgenoot Ryan Joyce ging het lang gelijk op in sets, Maar Lidler versloeg hem uiteindelijk met 4-3. De 17-jarige darter is een van de favorieten voor de eindzege. Het weer bewolkt met soms kansen op wat motregen. De temperatuur daalt naar 2 tot 7 graden. Morgen overdag zo goed als droog. Tijdens de jaarwisseling kan het vooral in het noorden wat gaan regenen. Aan de kust zijn dan zware windstoten mogelijk. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Step by step When you come out on the floor You got the left, right, left To leave, I'm coming back for more You got the step by step When you come out on the floor You got that Ooh na no, na no, na no, na no, no You got that Ooh na no, na no, na no, na no, no You got that Body, let's rock it, let's put it all on ya yeah You give me that left. Step, won't you give me that step by step? I E S. Bye Darling, dar, darling. Dar. Dar, dar. <laughs>